1 uur. Dit is Lieselot Thomas met het. In Den Haag is de koninklijke rijtour begonnen. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima vertrekken met de gouden koets vanaf Paleis Noordeinde en rijden dan naar de ridderzaal. Daar spreekt de koning zometeen de troonrede uit voor de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Bij het paleis, langs de route en op en rond het Binnenhof, hebben zich duizenden belangstellenden ver verzameld. Zeker 22 migranten zijn onderweg naar het Griekse eiland Kos verdronken. Ze zaten op een boot die vanochtend voor de kust van Turkije omsloeg. Ruim 200 opvarenden konden worden gered door de Turkse kustwacht. Gisteren spraken EU-ministers in Brussel de ambitie uit... om de komende tijd 160.000 vluchtelingen over de Unie te verdelen. Over hoe dat moet gebeuren en of het wordt verplicht is nog niets afgesproken. De VN is teleurgesteld over dat mislukte EU-overleg... In een verklaring van de UNHCR staat dat er een snelle beslissing nodig is. Het Hongaarse leger is naar de grens met Servië gestuurd... om te voorkomen dat vluchtelingen illegaal het land binnenkomen. Sinds middernacht zijn al zeker 16 vluchtelingen gearresteerd. Het zou gaan om 9 Syriërs en 7 Afghanen. Vluchtelingen die nu toch nog zonder asielaanvraag de grens oversteken... riskeren een gevangenisstraf van drie jaar. Leerlingen die op school veel met een computer werken, presteren slechter, blijkt uit onderzoek van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in meer dan 70 landen. De onderzoekers zeggen dat een computer of tablet de leerlingen kan afleiden. Op scholen waar de computer of tablet maar één of twee keer per week wordt gebruikt, scoren de leerlingen juist beter.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 Ander voorbeeld, als ik vroeger op een feestje kwam, een feestje van de omroep, hè? bijvoorbeeld een feestje van de Varen of zo. Nou, dan komen er altijd jongens die wat meer met de meisjes gestoeid hebben dan ik, dat weet ik ook wel. We zien een. Jong, bouw! Je zou mezelf nooit over horen, He? Een knevel van de brink. We weten waar het over hebben. Dat je denkt, hou je dochter binnen, Andries is in de house, weet je dat? Nou,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 En ik werd als hem voorgesteld. En dat was voor mij best een best raar moment. Dus ik zei, hoi, uh, uh, ik ben Joep. En zei, Joep? Ik zei, ja. Nederlander? Ik zei, ja. Joep van Teck? Ik zei, jawel. Komiek? Ik zei, ja. En ik ben zo blij dat ik u een keer ontmoet. Ik zeg: hoezo? Hij zei, nou, er zijn zoveel mensen... <lacht> On fire na nou, Joep van Heck met zijn conferentie over George Clooney. De bioscoopagenda. Ja, nou. Daar gaan we. Ik uh, had in het nieuws al voorgelezen dat uh, A-films een faillissement heeft aangevraagd. En dat ze daardoor films uit de bioscopen uh, gingen halen. Een van die films is De Reunie. Die draait nog uh, deze week in het Circus Theater. Ik heb even contact met ze opgenomen. Uh, de film blijft draaien deze laatste dagen. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus we hebben er geen last van hier. Dat scheelt weer. Dus iedere, uh, op donderdag, vrijdag zaterdag om 7 uur... de reunie met Daan Schuurmand en Tekla. Uh, op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag... Mission Impossible. Natuurlijk met Tom Cruise in een van de Mission Impossible films. Om half tien. Op woensdag, zaterdag en zondag draait nu uh, Code M... In Code M neemt de eigenwijze Isabel van Elf... na het oud van haar opa... zijn zoektocht over naar het legendarische zwaard... van de wereldberoemde musketier D'Artagnan... dat al eeuwen spoorloos is. Isabel's enige aanwijzing is een geheime code... die ze zal moeten ontrafelen om het zwaard te vinden. Samen met haar neef Rick van 13 en vriend Jules van 12... begint ze aan een spannende zoektocht langs grotten en kastelen. Maar snel komen de drie erachter... dat ze niet de enige zijn die het zwaard willen vinden op wie kan Isabel vertrouwen en wie heeft er een dubbele agenda. De film is vanaf zes jaar en draait dus zaterdag, zondag en woensdag om half vier. Om half twee draait nog Binnenste Buiten... de Disney-animatiefilm voor alle leeftijden. Dan hebben we... Even kijken. Uh, The King's Gardens draait vanaf uh, 20 september. Dat is uh, een film onder regie van... Alan Rickman, dat is uh, professor Snape uit Harry Potter Films... die heeft deze film geregisseerd en hij speelt zelf in mee. Het is uh, de twintigste vanaf uh, zeven uur, dus op zondag, maandag en dinsdag. Zeven uur. Speelt zich af in het jaar 1684. De Franse zonnekoning Lodewijk XIV, een rol van Alan Rickman zelf... vraagt de befaamde tuinarchitect André Lenotre gespeeld door Matthias Schoenaerts... om de tuinen van Versailles te ontwerpen. Le Notre neemt de nog onbekende hovenier Sabine de, la, de Barra... de rol van Kate Winslet in dienst... voor de creatie van een prachtige fontein... die een van de blikvanners van de tuinen moet worden. Het is een grote gok, maar Lenottere volgt zijn intuïtie. Ondanks dat de Barra als vrouw van het platteland... de meeste, door de heersende etiketten een achterstand heeft aan het hof... vecht ze zich een weg naar boven... Doordat ze intens samenwerken aan hun passie... Groeit, ook, groeit er ook de aantrekkingskracht en liefde... tussen de sterke vrouw en haar werkgever. Dat lijkt me dus een leuke film. Uh, dan op... Uh, 23 september... een nieuwe film om half acht... vanaf 12 jaar Danny Collins. Het is het regiedebuut van Dan Vogelman. Die heeft gespeeld in Crazy, Stupid Love... en Last Vegas volgen we Danny Collins, El Pacino... die op zijn 64 e verjaardag een brief ontvangt van zijn manager... geschreven door zijn held John Lennon. De brief die hij 45 jaar geleden had moeten krijgen... spoort hem aan om zijn leven te beteren. Hij laat zijn luxe leventje achter en begint muziek te maken... die hij altijd, altijd al had willen maken. Hij verhuist naar een klein hotel in New Jersey... waar hij bevriend raakt met de eigenaresse, een rol van Annette Beaning... En gaat op zoek naar zijn 40-jarige zoon Tom, een rol van Bobby Cavell. Carnaval. Maar hij, moet er nog, hij heeft hem nog nooit gesproken, die zoon. Wanneer hij kennis maakt met Tom en zijn vrouw, een rol van Jennifer Garner, ervaart hij het leven zonder de schijn van rock'n'roll. Hij ontdekt in Lennons woorden: Love is all that matters. Deze film draait de 23e, dus woensdags om uh, half zeven. Nou, dit was de bioscoopagenda gaan we nu weer naar een liedje van Ruud. Ja, als je het dan toch over John Lennon hebt. <hums> Nummer van de LP Imagine. Jealous Guy. Nou, naar aanleiding van het uh, berichtje over de film... In, uh, die draait in het circus uh, even een prachtig liedje van John Lennon... van het album uh, Imagine komt het. Maar, maar, er is al een eerdere versie van bekend... onder de titel Child of Nature. En dat is al uit 1968. En het was oorspronkelijk bedoeld voor, het, uh, voor de White Album. U weet wel, die dubbele LP. Maar daar kwam het dus niet op. En toen heeft hij het later met een andere tekst... dezelfde melodie... Uh, maar dan met een andere tekst nog eens een keertje op Imagine gezet. En toen heette het Jealous Guy. John Lennon dus. Jawel. En we gaan verder met Brian Adams. Oh, dat is rock and roll, jongens. Dat wordt ja, ja. Brian Adams, rock and roll. You belong to me. Yeah. Of summer. Fly Away heet het liedje. Daarvoor Brian Adams met You Belong To Me. En uh, we gaan uh, zo langzamerhand weer naar het regio-nieuws van uh, iets, uh, ietsje voor half twee. Nou oh, ja, we gaan het nooit precies uitmikken hoor. En na nou het nieuws, ons nieuwe onderdeel hè. Het liedje van de sidekick. Joho! Dat gaan we elke dag doen hoor. Het liedje van de sidekick. Helemaal leuk. En dan hebben die ook een beetje inbrengende muziekkeuze en zo. Want ja, we hebben niet alle wijsheid in pacht natuurlijk. Dat, uh, hè? <laughs> een beetje persoonlijke nood, zou ik maar zeggen. Het nieuws bij Dem Zandvoort met MK Drommel.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 Politiemensen voeren al maanden actie voor een betere CAO. Een loontverhoging die volgens het kabinet ruim 5% bedraagt wijzen ze af. In de, zit, uh, in de verhoging zit volgens de bonden geld dat anders voor de pensioenen zouden worden gebruikt. Ze noemen dat een sigaar uit eigen doos. Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september... staat er weer een geweldig evenement op de agenda van het circuitpark Zandvoort. Het ADAC Zandvoort Masters Weekend. En u kunt daar gratis bij zijn. Onderdeel van dit weekend is de 25e editie van de Masters of Formule 3. De opleidingsklasse voor de coureurs van het grote werk, oftewel de Formule 1. In het weekend komen niet alleen de beste Formule 3 coureurs in actie... maar er valt ook volop super, supercar en GT-spektakel te beleven. Een rijk gevuld autosportprogramma waar u gratis bij aanwezig kunt zijn. Wat u moet doen om in het bezit te komen van gratis duinkaarten voor dit geweldige evenement... Op de site van het circuit www.cpz.nl www kunt u naar een speciale pagina waar u persoonlijke barcode kunt downloaden. Op deze website staat hoe u verder moet handelen. Een 23-jarige Haarlemmer is dinsdagochtend opgepakt op de Valeriuslaan in Driehuis omdat hij inbrekersgereedschap bij zich had. Rond vijf over half twee kreeg de politie een melding... Van hem, uh, dat een man op een fiets veel aandacht had voor een geparkeerde auto op de Valeriuslaan. Op basis van het opgegeven signalement trof de politie een man aan in de directe omgeving. Hij bleek inrekensgereedschap bij zich te hebben. De politie nam het gereedschap in beslag... en de man werd aangehouden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. André van Duin koopt dit jaar de eerste kinderpostzegels. Hij doet dat volgende week dinsdag op 22 september aan de voordeur van zijn huis in Amsterdam. Van Duin geeft daarmee het startsein voor de kinderpostzegelactie voor dit jaar. De dag erna, op woensdag 23 september... gaan duizenden kinderen uit groep 7 en 8 landelijk op pad om de zegels te verkopen. Voor kinderen door kinderen is dit jaar het thema van de kinderpostzegelactie. Vorig jaar haalden de kinderen met de verkoop van de postzegels en de kaarten 9,1 miljoen euro op... A-film haalt, uh, haalt alle films terug die het bedrijf in bioscopen heeft draaien. Het zijn acht films waaronder de kinderfilm Apenstreken die in tientallen bioscopen draait. Dat meldt HP de Tijd. Het bedrijf vroeg maandag uitstel van betaling aan. Andere films die per direct uit het aanbod zijn gehaald zijn onder meer Bellen en de Surprise. Cirque draait, in Circus Zandvoort draait nog de Reunie. Dit was het regionale nieuws. Dan volgt nu het weerbericht.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 Aan de temperatuur verandert weinig. In het weekend valt hooguit een lokale bui en laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur is met 18 graden vrij gematigd. Dit was het regionale nieuws, en weerbericht van 15 september. Meer inspraak te geven, hè, dames en heren? Ja, dat moet je doen, hè. Want anders dan. Denken ze is alleen maar zitten voor het nieuws te lezen. Nee, maar. Uh, in, muzikale inbreng van de Sidekick. Het liedje van de Sidekick. Elke dag na het regionieuws. van half één, half twee. En vandaag natuurlijk. Uh, de keuze van, van Imka. En uh, waarom deze keuze, Imka? Wat heb jij met dit nummer? Wat was dit? Ja. Het ja. is een heerlijk nummer om op te dansen. Het is niet. Dat zag heel, ik jou doen. Dat heel heftig. Maar het is gewoon heerlijk, een beetje yeah. funky, een beetje jessie. Ja. Yeah. Ja, ik zag je ook ja. swingend naar de keuken lopen om koffie te halen. Ja, dat is geweldig, dames en heren. Dus elke dag gaat u dat uh, hopelijk uh, meemaken... dat we na nou, het is van half één en half twee het liedje van de Sidekick. En uh, dat, dat, uh, ja, dat is dus... Uh, op maandag, is dat, uh, maandag en donderdag is dat Dolly. En op woensdag is dat Angela. En op vrijdag is dat Toet. Dus die mogen dan... Uh, <coughs> nou, een beetje muzikale inbreng. En op dinsdag op IMK natuurlijk. Laat ik nou niet vergeten. Dus ik heb daar weer last mee. Ja. Nee. Ja, hoor noemen, ja. Je noemt wel die anderen, maar mij niet. Ja. Uh, maar goed. <lacht> nou ja, waar nou, we niet mee worden. Ditje van de sidekick. De Jones Girls waren dat. Ik had er nog nooit van gehoord. Vond het ook lekker trouwens hoor. En Nights Over Egypt, dat was uh, de titel. Zo is dat. Ja. Uh, lekker. Nou, nog een heel klein stukje dan. Nog heel klein stukje. Kleine reprise. Ik had hem te vroeg afgebroken. Nou ja, dat geeft ook niet. Je het even goed dat stukje nog gaat. Nou, ja, dankjewel hoor. Ja, leuk hè? Ja. Was je er blij mee? Ja, heel leuk. Dit is Badfinger. Beatles, Apple, Lane Ball. En dit was een van de eerste hitjes... en nummer geschreven door Paul McCartney. En het nummer dat heet... Come and Get It. Uh, daarvoor heten ze trouwens de Ivies. En, en hebben ze dat later veranderd in Badfinger. Dus dan weten we dat ook weer. Ja, dit is ook zo'n uh, tijdelijke samenwerking. Hè? Eric Clapton, Steve Winwood, uh, Rick Gretsch en Ginger Baker. En dat allemaal onder de naam Blind Faith. Het nummer is van Buddy Holly. En het heet... Well, alright... Voor het geval, uh, voor het geval uh, u hoorde blind faith trouwens met uh, Weller Wright. Voor het geval dat u uh, interesseert, uh, dames en heren. En u uh, natuurlijk naar dit programma luistert en niet naar de troonreden heeft geluisterd. Nou, Europa moet de instroom van vluchtelingen beperken. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede. De vluchtelingeninstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. Er is een uh, <coughs> integrale aanpak nodig. Nederland staat er sociaal-economisch uh, op zich. Redelijk goed voor, zei de koning verder. Bijna iedereen gaat er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Maar het is nog geen tijd om achterover te leunen. Te veel mensen hebben geen baan. Nu de economie wat aantrekt, kan het vertrouwen terugkeren... en dat het ook in de toekomst beter gaat, zei de koning. Het kabinet draagt daaraan bij. Bijna iedereen gaat er volgend jaar in koopkracht op uit. Op vooruit moet ik zeggen. In, verder ging het in de troonrede onder meer over de verruwing in de samenleving... en over de toename van de terroristendreiging. Dat, uh, dat was eigenlijk een beetje wat uh, er in de troonrede zat. Ja, iedereen gaat er in het uh, volgend jaar dan om kookkracht of vooruit. Behalve, zoals ik gehoord heb, de mensen die in, van een uitkering moeten leven... of, en dat is nog veel erger... De mensen die van een AOW moeten leven, die gaan er dus niet op vooruit. Die uh, mogen gewoon geplukt blijven worden. Zo gaat dat in deze tijd. Oké, okay, roll. Nou, dan nog maar eventjes uh, dit toepasselijke nummer van Keith Richards: Robbed Blind. Stole some money. Who it is.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 That's it. ...een van de tracks van het nieuwe album... ...van, uh, van Keith Richards... ...dat er aan zit te komen... ...25 september... ...officieel gaat hij uh, in première... ...komt hij eraan... ...en uh, Cross-Eyed Heart heet het nummer... ...heet, heet de, het album... ...en uh, ja, er staat gewoon verschrikkelijk lekkere muziek op... ...hij uh, laat echt horen dat hij een beetje... ...ja, toch ook wel beïnvloed is... ...en liefhebber is van, uh, van echte country muziek... ...verder wat reggae... ...gewoon wat stonesachtige muziek... ...en het is gewoon een heerlijk album... De, staan al wat nummers, stuk of vijf, zes nummers zijn er al uh, gepubliceerd. Die kun je al in de streaming audio vinden. Met name Spotify, daar staat hij dan al op. Dus als je er fan van bent en dat je het wil weten, kan je dat gewoon uh, draaien. Kan je dat op Spotify beluisteren. Keith Richard Cross-Eyed Cross -Eyed Heart heet het album. En dat komt dus 25 september uit. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte.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 Nathaniel Radcliffe. En de Night Sweats. Of Sweets. Kan ook. Het heet SOB. En dat betekent niks minder dan Son of a Bitch. <laughs> Ik denk dat ze boycotten te voorkomen, het maar SOB genoemd hebben. En, uh, want als je Son of a Bitch... dan heb je natuurlijk heel kans dat heel veel mensen zeggen... Nou, dat past niet, dat is een beetje godstaal. Dat kunnen we niet gebruiken, dus dat gaan we niet draaien. Maar de... Uh, wij wel hoor, ons kan het niks schelen. Nou, wie heeft het gehoord, jongens? He? De troonrede is achter de rug. De koning is er geweest, die stapt nu weer in zijn koets. Ik hoop die koets het nog vol een ritje. Want eh, na nou, vandaag gaat hij in revisie, hè. Maar dan gaat hij helemaal uit elkaar en wordt hij weer helemaal opnieuw in elkaar gezet. Zijn ze drie jaar mee bezig, geloof ik, ook het goed heb. Nou, had weer aardig wat belastinggeld zitten. Nou oh ja, daar is redelijk wel geld voor. hè La la la la la. Nou ja, vind ik ook wel hoor. Het moet ook onderhouden worden. Het is bestond een ja. monument. Het moet, ja. wel, het moet wel blijven ja. eigenlijk. Jawel. Ja, ja, dat, dat mag traditie, wel. Het is traditie. Dat hoort gewoon hoort ja. bij Nederland. Nou ja. ja, de komende drie jaar zul je hem niet zien. Want. Ik zeg het, dat gaat helemaal uit elkaar. En. Uh, wordt helemaal gerenoveerd. Gerestaureerd. Weet ik het dan? niet. Dat is wel nodig. Ja, ja want dat valt van alleen uit elkaar natuurlijk. Dit was het voor vandaag. We hebben het weer met plezier voor u gemaakt. Imkanik. en ik. En, uh, morgen ben ik er uiteraard weer. Uh, met uh, zandvoortlunch. En natuurlijk de vinyljaren morgen weer. Jawel. En uh, als alles goed is. Uh, nou niet helemaal. Deel is Angela er ook. Morgen. Dus dat wordt weer gezellig. Donderdag is het goed. Dolly er weer bij. En vrijdag zit hier uh, Charles en Toet. Nou ja, gezellig. En we hebben natuurlijk zand, uh, vrijdag ook weer zand voor het door. Met, als alles goed gaat, een ontzettend interessante gast. Maar daar vertel ik u morgen meer over. Mm -hmm. Voor nu is het tijd om welterusten te zeggen. Te nou nee, om gedachten te zeggen. <laughs> tijd om gedachten te zeggen. Imka, bedankt weer voor je bijdrage. Het was weer heerlijk. Ja. En... Uh, ik zie je uh, over 14 dagen, zie ik je wel. Nee, ik zie je vrijdag natuurlijk bij ja. En uh, samen doen we dit programma weer over 14 dagen op dit Ja, ja? ja Jij ook bedankt. Ja, Dat graag gedaan. Oké. Okay. Dag. Dag.